Het komt allemaal door de verontreiniging en de nieuwbouw. Waar moet het heen met de wereld? Hmm. Nou, misschien is de eigenaar van het huis dat ze daar aan het bouwen zijn een paddenstoelenkweker. Dat zou kunnen. Het is iemand zonder smaak, dat Heb is zeker. U een vergunning? je durft vergunning? Maar wacht eens, daar te is ruzie, jonge vriend. Het schijnt dat hij moeilijkheden heeft, met, heeft de met de heer Dorknopen. Ik vraag alleen maar uw bouwvergunning. Volgens de gegevens in het kadaster is uw naam Tuiven Verkwil, knopenmaker van beroep.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 Goed zo! Een verfpot op zijn kop! Dat komt ervan! Niet lachen, heer Verkwil. D -d -d lachen? <tie> Dit was de zwaarste drukke die je ooit hebt gehad, bol. Je hoort me weg! En je, je kan beter je advocaat raadplegen. <tie> die was goed, hè? Goed werk hoor! Ik weet het niet. Men kan niet ongestraft met de politie spotten, heer Verkwil. Ik, ik zie dit niet zo mooi in. Ach, wat? Trek je toch niks van die opgeblazen diener aan? Uh... Nu zal je zien wat ik doen kan, al ben ik ook klein. We gaan hem plat maken. Laat hmm? dit nu maar aan mij over. Hier heb je een adres, omdat je mij geholpen hebt. Ga daar naartoe. Die Iwele Zweder is beter dan de beste advocaat.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 Jij ook, hè? De lef om ons hier te laten komen. Mm -hmm. Die commissaris denkt zeker dat hij meer is dan wij. Ja. Ben je nog bij Ibele geweest? Uh, Hoe vond je hem? Een moordfiguur, wat? Daar heb je nog eens wat aan. Ja, een heel buitengewoon iemand. Ik bedoel, ik weet eigenlijk niet of een heer van mijn stam... Maar zo is het. Wat hij zegt geeft je tenminste steun als je kleiner bent dan die dikdoeners. Ik zal Bas wel eens krijgen. Maar ik, ik ben niet kleiner. Zo'n die heeft gewoon te veel macht. Het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 Ik heb die ophakker flink de waarheid gezegd, jonge vriend. Oh? Hij stond raar te kijken, die markies. O oh ja? M welke waarheid? De, gewoon de waarheid, als je begrijpt wat ik bedoel. Um... Ach, ach, wat waarheid. Die kleren hangt met de keel uit. Ik kom daar om mijn beklacht te doen over paddenstoelen die vannacht op mijn erf geplant zijn. En in plaats van meegevoel en steun ontmoet ik dikdoenerij en beledigingen. Dat is heel vreselijk voor iemand van mijn stand, zegt u zelf. Mm.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 Hij was de dertiende graaf, de Basqueur, en hij stond hoog aangeschreven door zijn voorname opvattingen over het Rappanje, als ik mij goed herinner. Wat kan deze uh, bobbel voor slechts over hem weten? Ik moet zekerheid hebben. Parbleu. Wie bedoelde deze parvenu ook weer? Grootvader van grootmoederskant of overgrootmoeder van overgrootmoederskant? Het geeft niet, het is allebei deplorable. Mij dreigt een vapeur of een migraine. Het ontbieden van een geneesheer heeft echter gevaar. En hoeveel weet zo'n arts? Wat is er onder het volk bekend van mijn edele afkomst? En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 Nou, waar, je doet het genoeg. We zitten hier net op een plek waar alle rommel naartoe geblazen wordt. Ga je hier veilig? Nou ja, veilig. Op in de poort. Dan loopt er loopt veel politie rond. Hé, oh. hey. wat moet het? Bull Super werd getroffen door een soort plakkaat dat met een smak tegen hem aanwoeide. Vrevelig wilde hij zich vrijmaken, maar toen zijn ogen opviel, sprong hij verblekkend overeind. Geen wonder. In plaats van een bovenmaat stuk papier had hij commissaris Bas bij de schouders. De ongelukkige politiechef was zo dun als een speelkaart. Hij fladderde, bewogen op de sterke bries heen en weer. Het komt van de zwam. Die hoort bij het plachtmaken. Oeh. Dat kan niet. Ik ben rijp voor het huisje. Of zou het onder ondervoeding komen? Wat is er, baasje? Wat stond er op die print? Politie. Het was geen print.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 God worden, hè? Omdat ik klein ben, hè? Durf je wel? Omdat je in een kasteel woont, zeker. Hoe kom jij aan dat kasteel? Hoe kom jij aan je centen? Geef daar eens antwoord op. Dat durf je niet. Reuzie met die bol. Goed zo. Dit is de kans om vertrouwen bij die Ert te wekken. Ook al ben ik... ...zo aangetast te worden in de fijnere roerselen van zijn zielenleven. Als u begrijpt wat ik bedoel, <laughs> vuile ophakken. Dat, dat... dat hoor ik nou eens net. Die durft te schelden en beledigen... ...omdat jij kleiner bent dan hij. Opzij, meneer Verstuiven. Laat mij dat varkentje maar eens wassen. Oeh, net goed. Je bent een adder die ik aan mijn boezem heb gekoesterd. Ach. Dit is een goede les voor je opscheppen.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 Superzaak. Er moeten zoveel mogelijk overheidsleiders worden platgemaakt. Platgemaakt, daarom. Wij gaan hier een supermaatschappij vestigen, jongen. Die Zweden, wel een, half een zachte idealist. Ik ben een zakenman. Stuur iedereen maar naar dit adres. Dan zijn je eens wat zien. Rijd aan de slag. Ja. Commanderen.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 Wat hm? schrijft dat in uw notitieboek, meneer pips. Hm. Dit belooft een interessanter ja. val te worden. Is hm. het erg? Ik voel me een beetje verantwoordelijk als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb hem wat te eten gegeven, omdat de jonge vriend hier hm. er erop aandrong. En ik vrees dat de arme drommel daar niet tegenkomt. Waanzin. Hm. Uh, de leider vertoont een aandoening aan de in ah. Een verlumping, zou ik willen zeggen.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 Ja, wat is dat? Wat... wat heb je daar, als je begrijpt wat ik bedoel? Het is doe? Joost. Hij woeit tegen me aan en hij is helemaal plat. O, dit is heel vreselijk. Als heer heb ik toch heel wat lijden meegemaakt, maar dit is meer dan ik kan aanzien. Het moet een verschrikkelijke kaal zijn, jonge vriend. Ja. O, o, als, als de stakker daar maar weer bovenop komt. Ja. We moeten zo vlug mogelijk naar het ziekenhuis.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 De wetenschap staat voor een raadsel. Ja, maar, maar, maar er moet toch niets zijn wat u kunt doen? Het heeft iets met pastuiven ja. verkweeld te maken, dat mm. voel ik. Of met de gifzwammen.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 Goedemorgen, heer Olly. De burgemeester gaat aftreden. Hmm? Hij is in het hospitaal opgenomen met zwampvergiftiging. Oh. Maar ik weet beter, jonge vriend. Hij is platgemaakt, als je begrijpt wat ik bedoel. Hmm. Dat is niet zo best. Maar uh, hij is al erg lang burgemeester geweest. En zo goed was nee, hij eigenlijk niet. Je moest je schamen. Hmm? Begin jij nu ook al? Nou, ik. ik ben een modern voelend heer met onderscheidingsvermogen. Maar dit gaat me te ver. Ik bedoel... Nou, we... uh, uh, uh,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 Blazen we ze op tot sportsterren. Van zangertjes maken we popidolen. We houden schoonheidswedstrijden en intelligentietesten. En als die lui dan opgeblazen zijn... laten we ze leeglopen. Ja. <lacht> Plat maken, weet je wel. Dat schakelt de tegenstemmers uit. Knaffersonne, ik heb al <lacht> vaak gedacht, de prof heeft veel te veel praatjes.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 Ik ben daar niet kans verrukt. Maar de... de extra heren des kruiden is jouw levensgevaar. Niet waar, ze zijn niet ontploft. Er werd geschoten door lieden die niet willen dat u die platten geneest. Als we nu maar zorgen dat het ziekenhuis beter bewaakt wordt. Of is om het, even. Maar... het brengt mijn leven in gevaar en het is jouw ja schade omdat ik ingeladen ben voor de der prijs. De <truimert>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 Het gebouw tot nut van het algemeen is prachtig versierd met serpentines en queerlandes. En op het podium staat een lange tafel met een groen kleed. En achter de tafel zit pas stuivend Fricqueel, nerveus aan zijn snor te trekken. Denk je dat er iemand komt zal super...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 Met mijn ereburgerschap oh, ja. verdiend zijn als iemand begrijpt wat oh, ik bedoel. Maar, maar hoe. hoe. hoe. hoe vind ik hoog. Oh, oh, oh. dan gaan we eerst maar verder met de volgende prijs. De Rommelprijs voor fenomenologische Wetenschappen voor professor Prwitskovski. We, We hebben de P-R-L-W-I-K-T-Z. Het geeft haar veel vreugde. Maar in de hospital liggen vlakke krankers met de En ik sta hier om geloofd te worden en een uittekening in ontvangst te nemen. Of ze wachten op u om ja. u te huldigen. U verdient het. Ja, het gaat toch. Zo'n prijs is veel belangrijker dan al die patiënten die op u liggen te wachten. U moet niet zo dom zijn als heer Bommel.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 Super, zit natuurlijk weer aan de goede kant. Logel maken en schoonheidskoninginnen kiezen. Terwijl ik gif van mijn lid. Maar de wind is de goede kant uit. Dat is een troost. Het ziet er naar uit dat de feestviertels aardig wat te snuiven zullen krijgen. Als ze straks naar buiten komen, staan de straten blauw van het spul. Hé, hey, hé, hey, dat zullen we nou. Oh, de, de, de, de, de grond komt omhoog. Oh, had ik nu maar beter naar het vliegveld geluisterd. Nou, als ik nu eens uh, Ja, ja dat, dat is al beter. Ma maar waar is nu nog maar het piefje voor de bestuiving? Ik moet bestuiven, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Maar hoe bestuift men? Ik bedoel, welk piefje of knopje moet ik nu indrukken? Of, of uittrekken of omdraaien? Nou, laat deze resten maar eens proberen. Die ziet er niet zo technisch uit.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 Will Super had zich aan het feestgewoel ontrokken en stond nu op het dak van het nutsgebouw naar het werk te kijken. Goed zo, het werkt lekker. Hippie doet zijn werk goed zo te zien. Donders was een stuisel komt eruit die zwammen. Oh ja. wat, is er, wat is dat? Is dat daar voor een rare kunst maken? Een heli was toch niet in plan opgenomen? Oh, mijn god!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 wat zullen we nou beleven? Prouw, een neuer extract. De deuren zijn verslotterd en de hoofdplegerin houdt hier wacht zodat wij niet verschoten kunnen worden. Ik sla voor, meneer Poes, om weerom met de behandeling te beginnen. Niet dat ik me vinden van het voorstel, maar wij moeten alles verzoeken. Zo is het. Prouw! De extract werkt ja, ganz wonderbaar! De schrompeling verdwijnt! En de metabolismus restauriert zich! Een schone zaak, meneer Poes! Ja, maar daar komt heer Olly aan! Hij zal een ongeluk krijgen! Snel! naar buiten!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 Rond en rond. Tja, dan moet ik mijn rond... mening over u herzien. Oh. Misschien moet ik zelfs mijn mening over mezelf herzien. Oh. Maar sans kunnen oh. Amis. Het is prettig dat hij eh, niet meer plat is. Want dat was mijn schuld. En ik ben blij dat mijn goede vader het niet heeft hoeven beleven. Een plet niet. Oh, maar verder heb ik me lelijk pijn gedaan, jonge vriend. En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 begaf hij zich naar het bed van Ibele weder, die nog steeds wezenloos te neerlag. Wanneer ik het goed versta, heeft deze patiënt schuldigheid aan het lijden der anderen. Ik heb er aandrang hem liggen te laten, meneer pips. De frevel achter misgesteld. Hij is geen misgestalte. Hij is de grote figuur van het polderse denken. Zonder hem zou ik nog steeds het kleine assistentje zonder inspraak zijn. U moet naar mij luisteren en u moet hem helpen. Ik help hem zonder naar u te luisteren. Dat is mijn plicht als wetenschappelijke, En de politie moet de rest maar uitzoeken. Ik dien hem in een zwam in spoiting toe.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 <laughs> ¶¶